omdat die had gezegd dat foie gras verantwoord wordt geproduceerd. Bij het tankopslagbedrijf Otfiel in Rotterdam vallen minder ontslagen dan was verwacht. Er worden niet 125, maar 90 banen geschrapt. Zoals te lezen in de eerste versie van een sociaal plan van de directie. Otfiel werd eind juli op last van de inspectie stilgelegd na een reeks overtredingen van de milieu- en veiligheidsregels. De grootste plant van de Otfiel Terminal in het botlekgebied was Shell, maar dat bedrijf heeft zijn opslagcontracten verbroken. Medische specialisten en patiëntenverenigingen willen aanscherping van het systeem van orgaandonatie. Iedereen die zijn keuze nog niet heeft gemaakt, zou een oproep moeten krijgen om dat alsnog te doen. En wie na drie oproepen nog steeds niet heeft gereageerd, is automatisch donor. Ondanks voorlichtingscampagnes is het aantal beschikbare organen de afgelopen jaren nauwelijks gestegen. Het weer. Vanavond en vannacht kan het aan de kust licht regenen. In het binnenland blijft het droog, maar is er wel kans op nevel of mist?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 Week van denergierekening.nl de Shh. De geheimen van Barslet. Nee, zo, dit kan zo niet. Wat denk je dat Nederlandse meisjes doen? Eens moet eerst de eerste keer zijn. Ah. Gewoon je ogen dicht doen en een appeltaart denken. Ik ga je spullen pakken. Waar gaan we heen? Weg van hier. Een tv-serie over één dorp. Eén verhaal, zeven waarheden. Vanavond om kwart over acht op Nederland 2. Ah. Ah. Nogmaals avond. We beginnen in Almelo bij Heracles-Ajax. Frank Wielaert. Nog een klein half uurtje te spelen en we rommelen wat aan hoor. En beide kanten trouwens, want uh, Heracles komt terug naar een enorm rommeldoelpunt. Uiteindelijk is de Wierik degene die zijn twee armen de lucht insteekt. Ten teken dat hij het laatste tikje geeft voor Heracles. 2-1. En op het moment dat we hier naartoe komen... is het Sana, Sana die het laatste tikje geeft aan de andere kant... na nou, weer zo'n rommelige situatie... maar dan voor de goal van Iraklis En dat betekent dat het nu 3-1 staat voor Ajax in Almelo. Roda Twente, Ronald van der Geer. Het wordt leuker en leuker in Kerkrade. 19 minuten gespeeld, doelpunt heeft het nog niet opgeleverd. Net een kans uit de eerste corner van Twente. nam nammen, Douglas kopte en Hupperts en Courto... haalden de bal met Verenigde krachten van de lijn. We hebben een schot gezien van Donald... met de voeten gekeerd door Michailov... en een aanval van Roda waar Malki aan het eind stond... Maar het uiteindelijk overschoot oog in oog met de Bulgaarse doelman van Twente. Er gebeurt dus genoeg, maar nog geen goal. En snel naar achter. Willem 2 staat op voorsprong bij PSV. Dik een kwartier op de klok als Snijders helemaal vrij is. Dat wordt gezien. De paas komt. Hij komt achter de verdediging. Tred van PSV aan de rechterkant van het veld. Haalt dan goed uit, maar dan heeft Waterman die bal niet klem vast En wordt binnengelopen door Podewijn van heel dichtbij... En Bodevijn dus met het doelpunt van Willem 2-0-1. Willem 2 aan de leiding in Eindhoven. En je zag het aankomen, want even voor was Haastrop met een kopbal ook al heel dichtbij een goal. Ziet er zo ook nog, Richard van der Maden. Nog geen goals in Breda, wel twee kansen voor beide ploegen. Nak eerst met Schalk van dichtbij met een kopbal en ook zojuist van Ginkel... en met een prima loopactie. Jansen kreeg hem er van dichtbij net niet in. Er is straks ook nog een late wedstrijd. Die gaat in Alkmaar tussen AZ en NEC. met Gimme All Your Loving. Ragnar Niemeyer kijkt naar PSV Willem II. Sensationeel, 21 minuten gespeeld. En Willem II staat aan de leiding. Ik denk dat hij hem op zijn neus heeft gekregen, die Podenvijn Want dat was waar hij naar wees toen hij de rebound kreeg... zeg maar van doelman Waterman van PSV. Die zal niet tevreden zijn geweest met zijn redding op dat schot van Snijders... die nu een fluitconcert krijgt. ...omdat Snijders geblesseerd was geraakt bij een actie met Engelaar van PSV. Vervolgens wordt hij verzorgd aan de zijkant en staat hij meteen weer klaar om binnen te lijnen te komen. Dat verklaart het gefluit van zijn juiste dag En PSV met De Rijk hem nog een keer zien koppen, maar een aantal meters over het doel heen van David Meul. Veel slordigheden in het spel van PSV, dat wel een halve kansen en mogelijkheden heeft gekregen. Een hele rits eigenlijk wel was een mooi uitgespeelde aanval. Misschien komt er nu alweer eentje van Willem II. Nee, want een vrije trap voor Willem II dat wel. Maar PSV, een echt vloeiende aanval van die ploeg hebben we nog niet gezien. En PSV gaat rare maniertjes vertonen. Er wordt nu vastgehouden door Mertens opzichtig. En dan is er een valpartij. Dan gaat Mert dus zo met de handjes gebaren van ja, die gaat maar liggen, die rolt maar en zo. PSV moet gewoon voetballen tegen dit Willem II en niet zo zeuren. Het staat achter met 1-0 na bijna 22 minuten. Roda Twente, Ronald van der Geer. 25 minuten, ook nog altijd 0-0 in, in Kerkrade. Alleen, er zijn best mogelijkheden voor beide ploegovers om tot scoren te komen. Ik heb die van Douglas, die kopbal net al geschetst. Overigens nu probeert Roda er via Hupperts en via Verderes uit te komen. Maar is de kerstverse international van Twente, de kerstverse Nederlands international in Brazilië geboren. Douglas, iedereen de baas. Maar net stond die in, ja, ging hij in de fout. Een lange bal van achteruit van de beulen was kansloos voor Nemet. Maar die zette bij het uitverdedigen van Douglas een goed blok. Waardoor hij en Malky al combinerend richting het Zassel gebied van Twente konden. Maar dat zo onzorgvuldig deden. Dat Bengtson uiteindelijk toch nog kon ingrijpen. En er dus geen werk was voor Michailov in deze fase van, van de wedstrijd. Maar Roda voetbalt mee met Twente. Ik heb het idee dat McLaren niet helemaal tevreden is. Heeft Rosales inmiddels al uit de dugout gestuurd. En dat komt met name omdat aan de rechterkant er een zee van ruimte is. Met name voor die rechtsback Boyata, die Belg om op te komen. Maar dat is niet zijn specialiteit. Hij is een mandekker. is iemand die lekker in de dekking wil spelen. Maar niet al te veel wil mee. En zich dus eigenlijk nauwelijks meldt. Vandaar de aanwezigheid van Rosales. Nu wel Twente met Tadic. Even kijken, want er komt de voorzet vanaf de rechterkant. In het strafschopgebied. maar weggekopt. Maar we gaan naar Eindhoven. Het is 2-0 voor Willem II. 23 minuten gespeeld. En een juweel van een treffer van Nick Vossenbelt. Prachtig doelpunt. Een schot van net buiten het 16 meter gebied. Waterman heeft geen kans, want die bal van Vossenbelt. Die zeilt zo richting de rechterkruising. Weer is Snijders degene die de aanval opzet. Want die paast over de breedte van het veld. zeg maar Over de lijn van het strafschopgebied heen. Dan lijkt het stuk te lopen. Maar wordt er gezien dat Vossenbelt de vrijheid heeft. Op 16 meter van het doel dus. En die krult die bal fantastisch voorbij. Doelman Waterman van BSV. En wat krijgen we hier vanavond te zien zeg. in Eindhoven? PSV heeft een heel groot probleem. heeft er twee. Want het staat met twee goals achter tegen Willem II. Een juweel van een treffer. Zoals gezegd, Nick Vossenbelt. Nak Vitesse, ook zo leuk, Richard van der Maanden? Nee, nee, nee, het wordt minder. Het begin was aardig met uh, twee kansen. Beide ploegen één keer, maar nu toch uh, duidelijk een wat mindere fase. Het is Vitesse dat het initiatief wat naar zich toe heeft getrokken. Nak moet terug, Vitesse wint meer duels. Beter in het positiespel, houdt het uh, spel ook goed breed. Maar nu eerst een corner vanaf de rechterkant voor Nak Met de voorzet van uh, Hadouier opgevangen door Hooy Buiten het strafschopgebied dan weer naar de rechterkant waar Hadouier nog altijd staat. De voorzet dan bij de tweede paalbal wordt weggekopt door Boni... Not de spits die ook mee verdedigt. Maar dan een slordigheidje. En Vitesse toch wat in de problemen nu met Van Ginkel. Hoe loopt dat af op de achterlijn? Schiet de bal dan toch maar wild weg. Nu even aanzetten wat Nat doet. En dat wil het publiek natuurlijk graag hier in Breda. Voor het eerst in de wedstrijd dat het een klein beetje gaat leven ook vanaf de tribunes. Aanval nu over de linkerkant met Leurling. Die regelmatig al wordt teruggeduwd eigenlijk door Kalas, de rechter verdediger. En nu is het een voorzet die wordt geplukt door Veldhuizen. 24 minuten zijn we bezig. Het wordt nu weer wat leuker, gelukkig. Maar nog steeds geen goals in Breda. 0-0. Komt die 1-3 van Ajax nog in gevaar, Frank Willard? Nee, niet direct zou ik willen zeggen. Want we hebben nog een, wat is het? 18 minuten officiële speeltijd. En Pedro nu aan de linkerkant weg. Want Herakles blijft wel gevaarlijk. Maar kans heeft het nog niet echt opgeleverd. Pedro heeft zich in zijn invalbeurt, die hij nu heeft staan, de minuten die hij heeft staan tegen Ajax, toch vooral balverliefd getoond. En legt nu de bal ja, kansloos bij de tweede paal neer. Tot grote ergernis van het almeloze publiek om mij heen. En volkomen terecht. Want er had wat meer ingezeten als hij bijvoorbeeld die bal in één keer had voorgegeven. En niet eerst nog twee ajax had willen uitspelen. Pedro overigens niet de enige invaller. Hij kwam voor Everton. Ook Duarte is eruit gegaan. Fajnovic uh, is weer terug in het elftal. En nou, Dat is prettig, want dan heb je weer wat voetbal op het middenveld erbij. Dat heeft uh, eraan ontbroken. In ieder geval Fajnovic heeft eraan ontbroken bij Raaklijs tot nu toe in uh, dit seizoen. Maar Ajax, ja, dat controleert. Heeft het af en toe wat lastig in de omschakeling met Heracles, maar blijft behoorlijk overeind. En het publiek is nu vooral verbaasd en het Ajax-vak vooral blij met de tussenstand in Eindhoven. Is Rode uit nog steeds lastig voor Twente, Ronald? Ja, tot op heden wel, want na een half uur is er niet zo gek veel gecreëerd... en is er zeker geen sprake van een dominante koploper hier in Kerkrade... en is Roda er bij tijd en wijle uitgekomen. Maar goed, de stand, het is nog altijd 0-0 na een half uur. Ook hier wat opwinding als de stand in Eindhoven bekend wordt. Met name het Twentevak lijkt te ontploffen. Niet van het spel van eh, het van McLaren, maar dus door die mededeling... ...op het scorebord die dus nog altijd 0-0 aangeeft na een half uur spelen. Balbezit voor Twente op de helft van Roda, Schilder, Chatli toevallend opvallend als Twente een keer aanzet en op hoog tempo combineert... ...en een steekbal het strafstopgebied instuurt, dan wordt het bijna altijd wel gevaarlijk. Nu Tadic wil die steekbal geven, maar net is daar het uitgestoken been van Montaigne. Tadic blijft in de as van het veld wel in balbezit. Rechterkant, Chatli komt ook weer naar binnen, geeft nu wel die bal in dat strafstopgebied op Jansen. Jansen worstelt met twee, drie mensen van Roda. Danilo steekt uiteindelijk het been uit en ruimt. Flederes op. Bal is weg van de helft van Roda. Maar wel weer in het bezit van Twente. Snel terug op Limburgse helft met Brama rechterkant. Boyata. Brama weer gaat uh, draaien. Vindt in de as van het veld Tadic. Stempel gaat nu iets omhoog bij de tukkers. Aan de linkerkant Braafheid. Die net nog worstelde met de bal. Nu een voorzet wil geven tegen een tegenstander aan. Maar Twente komt er wel uit met Jansen. Nou, uiteindelijk heeft De Beulen de bal voor zijn eigen strafschopgebied te pakken. Geeft hem aan Courto. Maar daar is ook geen sprake van. Zuinig zijn op balbezit, want die rampt hem in één keer over de zijlijn. Ruud Brood kijkt enigszins het naar hem. Na 31 minuten, Roda Twente 0 Hoe is het publiek in Eindhoven? Racht dan niet mee bij een tweede Nou, Er wordt wel af en toe gefloten natuurlijk. Bijna een half uur gespeeld. En PSV gaat zometeen ook wisselen. Want Locadia staat klaar. De spits die laatst zoveel naam maakte met zijn doelpunt toen hij tegen VVV. ...mocht meedoen. Voorlopig is het Hutchinson. as van het veld. 20 meter van het doel overgepakt door uh, Narsing. Nee, Lens. Vervolgens aan de linkerkant van het veld is het uh, Mertens. Zoekt de achterlijn. Mertens voorzet kan niet komen. Omdat hij zijn directe tegenstander Kees van Buren niet uh, de baas is. Hij wordt fel op de uitgezeten. Mertens vindt nog wel Hutchinson. Schot van 18 meter. En dat gaat dan ook weer ruimschoots toch. Over het doel heen van David Mul en dan begint het publiek natuurlijk weer wat te modderen. Engelaar gooit de bal die op het middenveld is terechtgekomen is weggeketst. Uh, snel terug naar die doelman. Maar voorlopig is het eerst wachten op een wissel. Engelaar, ai ai ai ai, ai. Orlando Engelaar zijn eerste speelminuten dit seizoen voor PSV. 28 minuten heeft het geduurd en 18 seconden en hij wordt geslachtofferd. wordt er vanaf gehaald Ten faveur van blokkadia. Ja, die moeten ze in de winterstop misschien toch maar wegdoen. Die verdient zoveel geld, die doet nooit meer mee. En dan mag hij een keer meedoen en dan is hij het slachtoffer van de tussenstand in deze wedstrijd. Want Willem 2, 2-0 aan de leiding. De keeperstrap van Doelman, Meul en PSV vangt op. Maar is de bal op het middenveld ook net zo makkelijk weer kwijt aan Willem 2. De ploeg die leidt met 2-0 in het Philipsstadion. Echt waar. Dank Vitesse, Richard van der Maden. 28e minuut. Vitesse de wat betere ploeg. Vooral meer balbezit. Nak leunt wat achteruit. Laat Vitesse het spel maken. Nu wel de thuisploeg in het balbezit. Aan de... Nee, in de middencirkel is het eigenlijk met Buis. Die de bal terugspeelt naar Ten Rauwelaar. Ten Rauwlaar dan weer naar de rechterkant. Naar Sep de Rover. Dan wordt er licht een beetje ja, gestoord. Door Havenaar, door Boni. De twee spitsen. Rijs speelt wat meer teruggetrokken aan de rechterkant. En Nak mag het dan nu gaan bedenken. Nog altijd op de eigen helft. De tempo ligt laag. Dan komt er iemand naar de bal toe. Dat is Schalk, de spits die uh, nog niet veel heeft gedaan. Ook nog niet veel wordt gevonden door Nak. En via Botteging gaat het dan opnieuw terug naar Ten Rauwlaar. Zo schiet het natuurlijk niet op voor de ploeg die er sowieso al niet uh, rooskleurig voor staat. En in deze wedstrijd toch wat voorzichtig opereert. Vitesse ook normaal gesproken een ploeg die uh, geduldig is in uitwedstrijden. En uh, nu toch wat meer het spel moet maken. Zo wijzen de eerste 30 minuten dus van dit duel uit. Vitesse nu weer in uh, balbezit met Chommer op het middenveld vandaag dus in de basis. Lopactie loopactie van Havenaar, niet gezien. Via Jansen dan de korte combinatie van Ginkel. Van Ginkel, nog altijd, wordt dan een beetje van de bal gezet door Buis. maar een goede ingreep achterin door Kasia. Via Van Ginkel opnieuw naar Kasia, dan op de eigen helft weer Vitesse. Het storende werk is van Buis. maar de rest doet niet mee. Ja, Buis gebaart dat ook, van als we dan jagen, laten we dat dan in elk geval druk zetten met alle spelers tegelijk. Want zo moet dat inderdaad. Veldhuizen nu dan met een diepe bal naar Boni. Dan wordt er afgevloot en krijgen we dus een vrije trap, dit keer in het voor Oordeel van NAC, 30 minuten op de klok en nog steeds geen doelpunten hier in Breda. En ook nog niet een kerkrader, Roda van geer. Het wachten is daarop al 34 minuten lang. Twente is er het meest dichtbij geweest in de laatste 3-4 minuten. Kopbal van Castanjos over de goal van Roda. 0-0 dus, de halve voorzet was van de braafheid vanaf de linkerkant. Maar wat ik een beetje mis bij Roda... Is het lef, de durf om te voetballen. Dat was er in het begin wel. Maar waar we eigenlijk al een beetje bang voor waren. En waar ook Ruud Brood misschien wel een beetje bang voor was gebeurd. Roda graaft zich wat in. Geeft Twente eigenlijk steeds meer balbezit. En is nauwelijks meer gevaarlijk. Ja, misschien nog een keer in de omschakeling. Maar Roda heeft gewoon ook best de kwaliteit om af en toe eens mee te voetballen. Alleen Twente deelt op dit moment de lakens uit zonder te scoren overigens. Balbezit voor Brama, de aanvoerder op de middellijn. Past de bal iets wat naar voren, naar Jansen. De bal gaat weer terug naar Douglas. Ja, ook Twente vindt het moeilijk om de vrije man te vinden in die hechter organisatie van Roda. Want dat is dan het positieve wat je over de Limburgers kunt zeggen. Dat staat wel aardig daar achterin. Maar ja, om te scoren zal je toch moeten voetballen. Twente speelt rond met Bengtson. En een misverstandje bijna. Met Schilder pakt de bal op aan de linkerkant. Weer terug naar Bengtson. En zo speelt Twente maar rond. Is nu Bojata zowaar aan de rechterkant diep gegaan. Maar ja, daar rekent helemaal niemand op. Want dat doet hij anders nooit. Dus daar kijkt ook helemaal niemand zijn kant op. Hij staat te gillen. McLaren wijst er nog even op. Maar we gaan gewoon naar de linkerkant. Daar balbezit voor Tadic. Tadic naar Chatter. Met tweeën nu aan die linkerkant moeten wegdraaien van Montaigne. Maar de Belg grijpt er prima in bij zijn landgenoten. En dan kan er nu misschien een uitbraak komen van Roda met Nemet. Op volle snelheid. Nemet nog altijd halverwege de helft van uh, FC Twente wordt hij bij het nekvel gepakt. En dat is gezien door uh, Bossen. Er komt zo meteen een vrije trap aan. Het is 0-0 uh, na 36 minuten spelen bij Roda Twente. PSV nog kansen gehad, Ragnar? Nee, misschien nu. 32 minuten gespeeld. 2-0 voor Willem II. De vrije trap voor PSV. Dries Mertens achter de bal. De afstand zal nou, 20 meter zijn. En eigenlijk ligt de bal voor PSV. Nou, een overtreding van Haastroep op de actieve Locadia. Uh, we gaan eerst naar Richard, begrijp ik. Richard. Doelpunt voor Vitesse in Breda. De Arnhemse club leidt door een goal van Jonathan Rijs. Zijn vierde van dit seizoen. En het. Ja, het is weer het bewijs dat Vitesse gewoon heel veel individuele klassen in de ploeg heeft. Eén kans voor Rijs. We hebben hem tot nu toe niet gezien. En direct is het raak. De bal hoog tegen de touwen. Het begint allemaal bij Kasja in de middencirkel. Via Boni komt de bal bij Van Ginkel. Van Ginkel paast door. En dan een verwoestende knal van Jonathan Rijs, de Braziliaan. En hij maakt dus zijn vierde goal. 1-0 voor Vitesse. Wij gaan terug naar Eindhoven, naar Ragna. Volgens mij zei ik dat die bal op 20 meter lag. Hij schiet hem op de kruising uh, daar bij PSV. Mertens, maar waar gaan eerst naar Frank nu. Frank. Aansluitingstreffer voor Herakles. De maker Bruns op uh, nou wat zal het zijn, 20 meter van de goal. Van Vermeer krijgt hij de bal aangespeeld. Een beetje onder zich. Hij lijkt te twijfelen. Maar hij moet eerst die bal goed onder controle krijgen. naar die paas van Kwanza. En dan is het vervolgens Bruns die uitstekend inschiet. Vermeer kansloos laat. En Heracles terugbrengt in de wedstrijd. Ajax lijkt nog wel. Maar het is nu nog maar 2-3 in het voordeel van Ajax. En we gaan weer terug naar PSV. naar Rachel. Even wat consternatie op het veld, want veel bloed in het gezicht bij het jukbeen. De verdediger van Willem II, Haastroep. 2-0 nog altijd voor Willem II. Een prachtige vrije trap van Mertens. En de scheidsrechter maakt uh, ja, geen vrienden nu bij het publiek. Stuurt in ieder geval Jordens Peters naar de zijkant toe voor een uh, behandeling. En dan is even de vraag wat daar is uh, gebeurd. Want uh, ja, hij krijgt een arm in zijn uh, gezicht. Ik denk van Locadia als er een hoge bal is bij PSV. En ja, is dat nou een overtreding of is dat het niet? Het is trouwens... Uh... Lens met een zwaaiende arm. Ja, hij doet het dan verdekt als het een overtreding is. Publiek fluit de doelman van Willem II uit, Meul, omdat hij niet genoeg tempo maakt. En natuurlijk wilden de spelers van Willem II, de scheidsrechter uit België, doen geloven alsof daar sprake was van een gemene elleboogstoot. Zo ver durf ik op dit moment niet te gaan. Ik heb de beelden alleen nog een keer van heel ver af voorbij zien komen. De wedstrijd gaat verder met team Willem 2 is tegen 11 van PSV met balbezit voor de Rijk. De rechterkant van het veld, halverwege de helft van Willem II, gaat inzetten. Doet dat richting Locadia, daar gaat de bal van de Belg de Rijken overheen. En ja, dan wordt het publiek toch wat ongeduldig. Want een minuutje of tien nog maar tot aan de pauze. PSV speelt slecht, combineert niet goed, speelt het slecht uit. Eindpaas niet in orde. En dan staat Willem II dus met 2-0 aan de leiding, ook dat nog. De goals blijven uit tot nu toe bij Roda Twente. Ronald van der Geer. We wachten op een leuke tweede helft. Na 38, ja. bijna 39 minuten is het nog altijd 0-0 in, in Kerkrade. Net een aanslag gezien van uh, Boyata op Flederis. Die sprong op. Daardoor leek het niet zo erg. En Bob Bosse floot er niet eens voor. Maar ik vond het wel een, een soort. Uh, ja, hoe zou, zou je het kunnen omschrijven? Hakmesactie van die Belgische verdediger. Die echt uh, razendsnel kwam inglijden. Het is maar goed dat Flederis uh, opsprong. Anders uh, had hij hem geraakt. En dan hadden we Flederis in het duel. Waar uh, dus nog geen doelpunten gevallen zijn. Niet meer teruggezien. Duel nu op het middenveld. Op karakter gewonnen door. Voor Douglas ...tot uh, tegen uh, Donald. Toch bijna net zo groot als uh, de Braziliaan. Vrije trap overigens door Bossen gegeven aan uh, Twente. En balbezit nu voor Chapli Linkerkant. De hoogte van het strafsomgebied... Legt de bal een etage terug op schilder. Schilder steekt richting. Ja, Castanjos. Komt niet bij de bal. Komt dus ook niet tot kaatsen. En dan kan Tamata wegwerken. Maar verder komt uh, Roda niet. Balbezit weer voor uh, FC Twente. Met Castanjos nu aan de rechterkant. Met Tamata. Houdt de bal even onder de voet. Speelt dan uh, Boyata aan. Die moet hem gewoon afspelen, want die heeft geen Individuele actie doet hij ook richting Brama. Ja, die gaat dan naar de as, daar naar Bengtson. Die zes, zeven stapjes over de middenlijn de bal ontvangt richting Chatli. Chatli levert in en dan gaan we weer met Roda. Counter, hoe snel is Hupperts en hoe snel is Malky? Ja, die krijgt die bal aangespeeld van Hupperts. Malky in het strafschopgebied, maar speelt de bal te ver voor zich uit. En dan kan Douglas ingrijpen. Weliswaar is waar. heeft bal, Malky de bal dan nog bijna te pakken. Maar het is gewoon een doeltrap voor um, FC Twente. Maar daar, ja, dit is wat Roda doet, spelen op de counter. En daar is het dan nog bijna succesvol. Oh Vitesse staat met 1-0 voor tegen NAC met Aventje Breda. Moet natuurlijk nog beginnen, Richard van der Maartje. <laughs> ja, dat zal dan ook in de tweede helft moeten gebeuren. Want tot nu toe is het echt Vitesse dat hier de lakens uitdeelt. NAC valt mij tegen. Het is Vitesse dat uh, terecht op voorsprong staat. Het spel maakt en uh, de bal ook uh, bij tijd en wijle lekker laat uh, rondgaan. De goal dus van uh, Jonathan Reis. Altijd uh, heel erg cool op het moment dat hij voor de goal komt... Het le hij leek eigenlijk een beetje zijn krediet uh, verspeeld te hebben de afgelopen weken. Want hij was niet echt uh, heel erg gelukkig in zijn laatste optredens uh, voor Vitesse. Maar Fred Rutte die natuurlijk een speciale band heeft met reis, Opgebouwd in de PSV uh, periode. Houdt uh, continu het vertrouwen in reis. En vandaag is hij dus weer eens uh, belangrijk. Tenminste tot nu toe in dit uh, duel met de enige goal in uh, deze wedstrijd. Tot nu toe. Het is nu nak aan de linkerkant met een overtreding. Ja dat is toch een uh, pittige. En ik denk een uh, gele kaart voor uh, Kouram Kasia die daar uh, flink. ...in glijdt en dat is inderdaad een gele kaart. Eerder al voor Luiks van Nak en nu een gele kaart voor Kasja. 0-1 voor Vitesse in Breda. En opeens heeft Ajax problemen, Frank Wieluid. Ja, want uh, nu moet het een één doelpuntverschil voorsprong verdedigen... ...in de laatste minuten van deze wedstrijd. We hebben nog goed vijf minuten te gaan. Het is 3-2 voor Ajax in Almelo... ...waar Babel een buitenspeldoelpunt afgekeurd ziet worden. En dat is uh, terecht... Overtoom gaat eraf. Castellon komt erin bij Herakles. En bij Ajax. Twee debutanten in de ploeg gekomen. De Sa. Zijn competitiedebuut makend, 19 jaar jong, rechts in de aanval gekomen. En Fischer maakt zijn competitiedebuut bij Ajax. De Deen is pas 18 jaar jong en hij staat nu linksbuiten. Babel nu in de punt van de aanval. Hij eh, kreeg de kans aangeboden door de Jong. Die had misschien beter zelf kunnen schieten, want alle tijd en ruimte recht voor de goal. Hij besloot Babel, die er goed voor stond, te goed. Want hij stond achter de verdediger van Herakles. Hij schoot wel binnen, maar hij telde niet. Dat is terecht. Herakles gooit het tempo omhoog. En dat zorgt voor de nodige onrust bij de Amsterdammers. Wie weet wat het nog oplevert in de slotfase bij Raakles Ajax. 2-3 de stand. Ronald Twente, Ronald van der Gier. 0-0. Nog altijd. We gaan richting de rust. Nog een, een minuutje of drie. Als Bengtson balbezit heeft namens uh, FC Twente. Roda terugplooit op eigen helft. En Bengtson kiest voor de linkerkant. Braafheid. Heeft uh, moeite met de aanname. Hupperts in de buurt. Bal gaat weer terug naar uh, Bengtson. En dan mag de zweet dus het weer uh, verzinnen. Laat het initiatief nu maar over aan uh, Douglas. De andere centrale verdediger. Speelt naar Schilder. Die als een soort verbindingsspeler op het middenveld misschien wel moet uh, spelen. Samen met uh, Brama. Schilder houdt zich op aan de linkerkant. Braafheid kiest aan die kant de diepte. Bal gaat naar Chatli Maar ook die wordt opgejaagd door Montaigne En moet weer terug naar zijn eigen helft. En dus weer via de zweet Bengtson. Nu Boyata gevonden kijkt en vindt Douglas weer aan zijn linkerzijde. En vervolgens weer Schilder. Hé, hey, hier waren we net ook. En toen stond het precies hetzelfde. Dus gaat Schilder weer terug naar Bengtson. Denk ik dat Douglas de volgende is die het balbezit heeft. Ofwel, er gebeurt helemaal geen moer in deze minuut in um, Kerkraden nou, waar het 0-0 is. En nog een, een minuutje of twee. Wat zei je, uh, Ronald? Ik nou bedankt dan. Ja, er gebeurt helemaal niks. Ik bedoel, ik zie allerlei, allerlei situaties die ik net ook al zag. Nou, diepe bal Uiteindelijk van Willem Jansen. Zomaar in de handen van Courtois. Het lijkt erop alsof beide ploegen snakken naar de rust. En een donder speech van beide coaches. En dan gaan we gewoon een hele leuke tweede helft in Kerkraden tegemoet. Ja, ja. Nee, dan Eindhoven. Daar staat PSV achter tegen. Willem 2-noten racht niet mee. Je kunt je voorstellen dat ze bij Willem 2 toch zo langzamerhand ook op de klok gaan kijken. Nog precies 5 minuten stand houden. Dan is het bij rust 2-0 voor Willem 2. De ploeg die halverwege de helft van PSV mag gaan gooien. Met Piquet, de linksback. Eerlijkheid gebied te zeggen dat Willem II al een tijdje niet meer op de helft van PSV is geweest. Dat Lokalia nog een aardige kopkans heeft gekregen. Maar overkopte dat deed hij een minuut geleden uit de vierde hoekschop van PSV op aangeven van Mertens. Want die neemt al die ballen. En nu een overtreding. PSV krijgt op zijn eigen achterlijn bijna een vrije trap met Hutchinson. Die het klusje vervolgens overlaat aan doelman Waterman. Bal naar de Rijk in het strafzoekgebied bij PSV. Marcelo staat wat meer naar links. Gaat inschuiven dan naar Bouwmaat. De hoogte van de middenlijn aan de linkerkant van het veld wordt meteen opgevangen bij Willem II. Bal naar de as van het veld waar Locadia buiten spel loopt. Hij is nu de diepe man. Lens speelt in zijn nek, speelt er bijna naast. En Engelaar was begonnen als controlerende middenvelder. Dat systeem is wel ingewisseld met het verdwijnen van de speler van Schalke onder meer. En uh, ja, misschien dat dit PSV dan wat meer naar voren brengt, dat is misschien wel het geval. Maar kansen, echte grote kansen heeft dat nauwelijks uh, opgeleverd. Nog vier minuten voor Willem II en dan is het 2-0 bij de rust in Eindhoven voor de Tilburgers. En jij rust al de hele tijd hè Ronald? Ja hoor, we hangen lekker onderuit en kijken naar Twente dat bij 0-0 de laatste minuut balbezit heeft. Nou, misschien nu Jansen legt die bal voor. Als hij hem krijgt vanaf de linkerkant, rechterkant, strafschopgebied. Mooie crosspaas. En uiteindelijk wil hij hem laag voorleggen op Castanjos en Tadic die daar staan. Maar er zit eigenlijk altijd wel een Roda-been tussen. Als Twente zich eenmaal meldt in het Limburgse strafschopgebied, dan staan er daar ook zoveel. Zodat het moeilijk is om geen been te raken. Bal bezit voor Bengtsom, de centrale verdediger. We gaan weer naar Braafheid aan de linkerkant. Bal aan de voet. Hupperts gaat stoorden. Het gaat naar Schilder. Terug naar Braafheid. Nu de diepte zoeken. Ja, wel geprobeerd. Maar tegen Donald aangespeeld. De Beulen moet dan zorgen voor voortgang bij Roda. Maar levert de. De bal weer in bij Bengtson. Logischerwijs gaat de bal dan ook naar Douglas, naar euh, Brama. En dan zijn we weer aan de rechterkant. Nou, Boyata maakt die pasjes maar. Voorwaarts. Nee, paast in één keer naar Willem Jansen. Maar ja, die staat tussen twee mannen in. Boyata zelf stond een stuk meer vrij. Maar het geluk uh, is wat dat betreft aan zijde, want Bosse heeft een overtreding gezien. De Beulen en Malky gingen samen het duel aan. En uiteindelijk is de twee ook te veel voor die ene van Twente. En dus nog een vrije trap uh, in de laatste seconde van uh, de eerste helft. Eén minuut extra tijd uh, is inmiddels ook bijna verstreken. Tadic achter die vrije trap. Het zijn voor iedereen van Twente om maar richting het grasopgebied van Rode JC te gaan. Alleen braafheid blijft achter. Tadic met het linkerbeen slingert hem ongetwijfeld richting de penalty stip. Wie, oh, wie kan daar koppen? Daar kan iemand koppen van Twente. Dat is Boyata, maar de bal gaat naast. En dat is voor Bossen een mooie gelegenheid om te fluiten voor de rust. 0-0 in Kerkrade bij Roda. Twente. Nog kansen voor Herakles op de gelijkmaker, Frank Willeis? Oi, oi oi, Wat een Ze krijgt Herakles op de gelijkmaker in die slotfase tegen Ajax. 3-2 is het voor de Amsterdam maar Armenteros schiet de bal tegen Vermeer aan. Volledig vrijstaand. Castellion jaagt de bal over de goal van Vermeer. Ook volledig vrijstaand. Neergezet daar door Gaurier. En uh, in Almelo is die wedstrijd eigenlijk pas gaan leven. Toen het 3-2 werd is het publiek achter de ploeg gaan staan. Niet gehoord. Eigenlijk alleen het Ajax hoekje maar horen zingen tijdens dit duel. Maar nu staan de Almeloers massaal op de banken. Drie minuten extra tijd krijgen we erbij. Pedro! Hij maakt 3-3! Pedro maakt 3-3. Een verdekt schot uit de punt van de 16. In de verre hoek. Vermeer ziet hem niet aankomen. Is onderweg naar de korte hoek. Staat verkeerd. En dan is het gelijk 3-3. Oi, oi, oi, oi. Wat geeft Ajax het hier ontzettend weg. Zegt 3-1. Niets aan de hand voor Ajax. En dan ineens is het volkomen onrustig in het elftal van Frank de Boer. En krijgen ze de rekening keihard gepresenteerd. Ajax al zo lang ontgeslagen. En ook Heracles was bezig aan een leuke serie. En die gaan ze beide voortzetten met deze tussenstand. Maar we zitten in de blessuretijd. En Ajax wil die wedstrijd natuurlijk winnen nog. Dus snel afgetrapt, hard naar voren rollen, moet je onmiddellijk achteruit kijken of je dan wel overeind blijft. Ajax houdt in ieder geval balbezit met Palsen nu, gooit de bal de hoek in. Daar is niemand, want daar kwam Sim de Jong net uitzetten. Ajax, Ajax, Ajax, wat laat je hier ongelooflijk kennen. De laatste keer namelijk dat Herakles punten wist te halen tegen Ajax in de competitie op eigen veld. ...was, schrik niet, in 1965 voor het laatst. En het gaat vandaag gewoon weer gebeuren met deze tussenstand 3-3. En de officiële speeltijd zit er al dikke minuten op. Drie minuten extra tijd, heb ik al gezegd, komt erbij. Ajax over de linkerkant in de aanval met De Jong. De bal voorgegeven, weggewerkt achterin. Rustig door Instra, te rustig misschien wel door Instra. Opnieuw voorgegeven, neergelegd die bal door Babel. Weggewerkt dan door Feinofits nota bene. Op zijn eigen 11 meter lijn ongeveer... En uh, hij ook mee terugverdedigend ingooi voor Ajax. Palse bal inbrengen. Het is eigenlijk een voorzet. Hij gaat over de goal van Pasveer heen. Een mislukte voorzet van de Deense routinier op het middenveld bij Ajax. En nu heeft Pasveer natuurlijk alles behalve haast. Want een punt tegen Ajax op eigen veld. Dat is een resultaat dat gewoon keihard telt in Almelo. En dan wordt het lef van Peter Bos door te beginnen met die drie verdedigers. En gewoon keihard te volharden daarin. Ook gewoon beloond. En dat is terecht. Want Ajax heeft het zichzelf gewoon aangedaan. Door die 3-2 toe te staan. Door die kans aan Bruns te gunnen. En die kans schieten van 20 meter. Dat heeft hij vandaag ook weer laten zien. Fijn of iets dan. Tussen drie. Ajax zieden erin. Kan lekker voetballen. En laat dat nu ook zien. Castellon aangespeeld. Kan hij nog een kans creëren. Randje 16. Loopt tegen zijn tegenstander eraan. Hoopt op een penalty. Kijkt even naar Blom. Maar Blom is gedecideerd, terecht gedecideerd uh, tegen. Die beslissing. En dus kan Ajax gewoon uitverdedigen omdat Blind die bal over de achterlijn kan laten lopen en weer aanvallen. Want Ajax, zoals gezegd, wil winnen. En ook Herakles gaat het nu proberen om nog te winnen. Babel, balletje achter het standbeen langs. Brunt staat het niet toe dat hij verder door kan lopen. Schiet de bal hard over de zijlijn. Eriksen gaat haast maken met de ingooi. Moet achteruit naar Van Rijn. Ajax gaat hier kostbare punten verliezen. Uh, ...in de strijd om in de buurt te blijven van de koppositie. En voorlopig, als je vanavond naar de tussenstand kijkt... ...is natuurlijk Vitesse de winnaar van de avond. Maar die andere wedstrijden zijn nog niet klaar. Deze wel. Ajax gaat in ieder geval puntenverlies leiden vandaag in Almelo. Want na een 3-1 voorsprong eindigt deze wedstrijd in 3-3. En dat doet enorm pijn bij de Amsterdammers. Dat is aan alles te zien. Het is Rust en Eindhoven bij PSV weer 2. Ruststand 0-2. Rust in kerkraden bij Roda Twente. 0-0. En NAC en Vitesse spelen nog. Richard van der Maanen. Nu ook net rust. Makkelie blaast voor het rustsignaal. 45 minuten zitten er ook op in Breda. En Jonathan Reis op hem de camera ingezoomd. Hij is de maker van de enige goal in deze toch wel saaie eerste helft. NAC dat het spel absoluut niet kon maken. Dat ook Overliet hoor aan Vitesse dat een stuk beter was in de eerste 45 minuten. Het zal moeten komen uit de tweede helft wat betreft de thuisploeg. Vitesse gaat opnieuw goed en leidt dus halverwege 0-1.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 If I had no other way, our friends would all make fun of us, and we'll just laugh along because we know that none of them have felt this way. Till so I, like can promise you that by the time we get through.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 1 White Tees met Heder Delilah. In Rotterdam begon vandaag het Nederlands kampioenschap Judo. Het is een uitgekleed toernooi, want de meeste toppers zegden af. Een van de weinige toppers die er wel waren, is Jules Fransen. Zij won in de finale van de categorie tot 57 kilogram van Sanne Verhagen. Matthijs Weststraat, praat met haar. Jules Fransen, van harte gefeliciteerd. Wat een pot was dat, zeg! Ja, was hij net zo spannend als, als van mij. Nou, dit, ik beleefde hem echt. Um, uh, ja, dit was wel de partij natuurlijk. Dit, dit was, uh, iedereen verwachtte dit en het gebeurde nu ook. En uh, ja, nu wou ik echt uh, op, op die gouden plau. Ja, ik wou gewoon die gouden medaille klaar. Ja, je zegt iedereen verwachtte het. Iedereen hoopte het ook een beetje. Ja. Meerdere redenen. Mooi judo. Um, maar ook, uh, kijk hoe liggen die krachtverhoudingen. Ja. Is dit... Zoals het is? Natuurlijk. Nou, dat is makkelijk praten als je koud bent. Maar nou ja, de afgelopen twee keer dat ik Van recht verloren... de laatste keer lag het echt aan mezelf, voor mijn gevoel. En uh, nou ja, je, je analyseert die hele partij aan al die partijen... en je gaat continu weer een stapje verder van kijken hoe het nu tegen haar gaat. We gingen ook de partij in met... Oké, okay, we gaan dit en dit doen. We houden ons aan onze opdracht en we zien waar we uitkomen. Of het beter gaat. Gaat het beter? Gaat het slechter? Nou, dan weten we weer wat we moeten doen. En op die manier zijn we nu echt stappen aan het maken. En dat is uh, voor mij heel plezierig werken. Want ik heb gestructureerd dan hè, een bepaald doel. En ja, dat dit nu uh, nou, groot is geworden. Daar ben ik echt ontzettend trots op. Ja, dat wordt je niet gegeven. Hè? Ik bedoel, de concurrentie is moordend. Ja. ja, die is uh, behoorlijk in jouw, uh, in jouw klasse. En toch ben je weer de beste. Ja, je komt van ver. Ik hey, bedoel, je hebt echt even een uh, flinke dip gehad. Hoe verklaar je dat? Nou, we zijn gewoon hard in het werk geweest. Ik heb vertrouwen in mezelf gehad. Uh, de omgeving gaat natuurlijk nadenken van ja, ik ga twijfelen. Maar ik zit echt op mijn plek en uh, ik, heb samen, ik heb een mooi team om me heen. Uh, zowel fysiek als mentaal. En ja, het komt er nu gewoon uit. Of in ieder geval nu op dit NK komt het eruit. En ik hoop dat dat er voor vier weken ook weer gebeurt. We gaan in deze lijn verder en dan kan er mooie dingen gaan gebeuren. Dan kun je zeggen dat je de vinger op de zere plek hebt gelegd? Ja, dat kun je wel zeggen. Dit is vooral ook een mentale kwestie. Dus dit is echt een mentale ja, opkikker eigenlijk, als het ware. En dat, daar, daar ben ik het meest trots op. Toch nog heel even over je tegenstanders. Sanne Hagen, Die uh, verrast toch uh, zeer positief. Waar komt zij ineens vandaan? Wat is dat voor meisje? Nou, ze heeft natuurlijk bij de junioren, bij de aspiranten, heeft altijd uh, het de EKWK gestaan. Afgelopen, de laatste EKWK had ze zilver gehaald, volgens mij, allebei. Dus uh, ja, het is net als hetzelfde als wat ik heb gehad, dat traject. en Daarna ging je meteen het Senioren-traject in. En die meid die doet het gewoon goed bij de senioren. Dat is alleen maar goed, want concurrentie maakt elkaar sterker. En ze zien je maar weer, ik verlies de laatste twee keer. Maar dat moet gebeuren, sta ik. En dan pak ik goud. Ja, en de champagne. Ja, alsjeblieft. Dankjewel. You come een arme trading met Rosie. Springruiter Jeroen Dubbledam is tweede geworden... in de Grand Prix van Helsinki. En als goede Nederlander zeggen we er dan bij... dat leverde hem 20.000 euro op. De Franse Amazone Penelope Leprevoos was een telsneller... en werd dus eerste daar in Finland. Op het punt van beginnen in Alkmaar. AZ tegen NEC. Beide ploegen 9 punten. En dat is voor AZ een tegenvaller. En AZ had nog een tegenvaller, want vlak voor de stop van de week geleden... werd er verloren. 3-0 van FC Twente. En toen werd er nog veel meer verloren, Jeroen Elshoff. Ja, want in die wedstrijd, goedenavond, vanuit een aangenaam Alkmaar... waar de temperatuur prettig is nog altijd op dit tijdstip. Want naast de nederlaag kregen ook Maher en Elterdor rode kaarten. U weet het, het tikje wat Maher gaf en het klagen van Elterdor... wat wat ver ging bij de scheidsrechter. En dat betekent dat die twee er, inmiddels afgetrapt, bij AZ niet bij zijn. En AZ moet gelijk aan de bak als uh, hier bijna de spits van NEC oog staat met Esteban. De spits van NEC is ten voorde, maar Esteban is er op tijd uit. Dat is dan het eerste dreigende moment na 20 seconden al. En AZ begint slecht. Ik zou uh, graag... Op een rustige manier de opstellingen doorspreken. Maar de ploegen staan dat niet toe, vooral AZ niet. Wat nu snel de bal inlevert. Waardoor NEC direct in de eerste minuut twee keer gevaarlijk kan worden. Nu bijna weer. Maar dat wordt dan hersteld op het middenveld. En dan kunnen we dus even gaan kijken hoe eh, Verbeek, de trainer van AZ, het heeft ingevuld. Als het gaat om het vervangen van die geschorste twee. Maar her is vervangen door Berghuis op het middenveld. Dat is voor hem een opvallende positie. Speelt nog meestal aan de zijkanten. En de vervanger van Eltendoor in de spits is wat logischer bij AZ. Dat is Ruud die dus nu zijn kans krijgt. Omdat die twee die belangrijke spelers van AZ. Want Eltendoor maakt er acht. Maar her 3 er vanavond dus niet bij zijn. Minder verrassingen bij de tegenstander. Alex Pastoor met NEC heeft wel wat wijzigingen doorgevoerd. Hij heeft gekozen voor. Palson, de IJslander, op het middenveld in plaats van Roorda. En de andere wijziging is ten voorde. Die speelt in de spits bij N.S.C. En dat betekent dat het platje op de bank moet beginnen. En wat ook goed is om te zien bij N.S.C. is dat Evander Snow terug is na al die problemen die hij heeft gehad... in de Kuip met zijn defibrillator. En de discussies die daarna ontstonden of het wel of niet kon. Het spelen met de problemen die hij heeft aan zijn hart. Maar de medici hebben gesproken, hebben gezegd... het is veilig, het kan. En hij gelooft daar ook in. En dus is Evander Snow weer... aan het trainen begonnen deze week en zit hij weer op de bank vanavond bij NEC. En dat is uh, fijn voor NEC, maar vooral prettig voor Evander Snow zelf. We zijn bijna twee minuten onderweg tussen uh, deze twee ploegen in Alkmaar. Staat het met één kansje dus tot nu toe 0-0. Ronald van der Geer wist een kwartier geleden al dat de 2 helft bij Roda Twente veel leuker zou worden dan de eerste ja, de eerste minuut is dan wat dat betreft nog even aftasten, maar het is 0-0 uh, in die uh, tweede helft na een uh, minuut spelen. Chatley, namens Twente met het balbezit, stuurt Schilder de hoek in, de linkerhoek, komt hij tot een voorzet, Schilder, nee, want het uitgestoken been van Donald voorkomt dat. Al gaat wel over de zijlijn. En Twente mag via Schilder gaan ingooien. het hoogte dus van het strafselprobied van Rode J.C. Chatty krijgt hem van Schilder. Schilder krijgt hem terug. Voorzet bij de eerste paal. Daar is Castanjos, maar daar is ook Biemans. En via de Belg gaat de bal over de achterlijn. En dus een corner aanstaande voor FC Twente. De andere corner van Twente in de eerste helft. leverde direct gevaar op. Toen kwam Douglas boven alles en iedereen uit. Kopt op de goal. En Courto samen met Hupperts haalt toen de bal van de lijn. Nu is iedereen in afwachting van die bal. Die komt vanaf de linker. Aan de linkerkant van uh, Tadić. Het is even zoeken. Het wordt een uh, bal richting de penalty stip. Maar zo onzorgvuldig dat Neemet kan uitverdedigen. De bal wordt weer opgevangen door braafheid. En terugbezorgd aan de linkerkant bij Tadić. Slingert hem nu wel goed voor. Kopbal van Bengtson, Die stond daar tenslotte nog. Maar die gaat heel ver naast de goal van uh, Rodi C. Kurto gaat de bal oprapen. Gaat een uh, doeltrap nemen. En dan uh, gaat uh, Roda zowaar wat stapjes voorwaarts maken. Tot aan de middenlijn met uh, Malki en uh, Nemet. Hupperts zoekt wat diepte. In afwachting dus van die uh, lange bal van uh, de Poolse Doelman van uh, Rode JC. Wrijft nog eens eventjes in uh, de handschoenen. Geeft aan dat het uh, terecht heel ver gaat gebeuren. En dat hij het naar de linkerhoek gaat doen. Malky zoekt die plek ook op. Nou, die bal gaat uh, inderdaad naar die linkerhoek. Maar het is weer balbezit voor Twente. 0-0 is het nog altijd. Het spektakel hier komt terecht aan. Nog steeds zo'n in Alkmaar, Ruud Nelshoff. Nou, het is wel spannend om te zien, 0-0, na bijna vier minuten, hoeveel druk NEC op de bal zet. Al vroeg probeert het AZ in de opbouw te storen, dat levert nu keer op keer balbezit op. En een verre lop van Kolwijk. ook bijna een doelpunt voor NEC. Wat een schitterende poging van de middenvelder, de linkermiddenvelder van NEC. Rijn Kolwijk. die ziet dat Esteban te ver voor zijn doel staat en hij probeert het maar eens. Esteban strekt zich, moet drie passen terug doen. Had er niet meer bij gekund, maar de bal vliegt net naast. De kruising aan de goede kant voor AZ, aan de verkeerde kant voor Koolwijk. Had een mooie goal geweest. En het geeft dus aan hoe moeilijk NEC het AZ maakt in de openingsfase van de wedstrijd. De opdracht van Pastoor is duidelijk. geef. De ploeg uit Alkmaar achterin, geen ruimte. Daar liggen toch wat zwakke plekken met het uh, bijvoorbeeld in balbezit zijn uh, van Rijnen. Die in de opbouw lang niet altijd uh, goed is, lang niet altijd verzorgd speelt. En ook nu gaat het weer bijna mis met uh, uiteindelijk is het Elm die het herstelt als George wil uithalen. Het is een opvallend begin in Alkmaar en het uh, belooft wat als het om NEC gaat. Nog wel 0-0. PSV Willem 2, Rusland was 0-2. Met hoeveel spitsen gaat PSV de tweede half Ach, maar niet mee? Nou, in principe met drie, je zou kunnen zeggen, met vier misschien. Maar Tafs gaat nu centraal spelen, dat is wat zeker is. Bij die 2-0 voorsprong bij PSV, Willem, tweede voorsprong voor de Tilburgers. En Lens nu naar de rechterkant in de aanval. Lokadia er al eerder bij gekomen. En er staan er nogal wat aanvallers in het veld bij PSV. Is dat geen garantie voor doelpunten? maar... Geef het wel aan dat normaal gesproken Willem II onder druk zal komen te staan. Maar ja, dat zei ik ook aan het begin van de eerste helft. En toen was het toch eigenlijk vrij snel 0-2. Voorzet komt bij PSV. Bij niemand terecht. Mertens pakt wel op aan de linkerkant van het veld. Veldduel moet hij uitvechten met Van Buren. Dat zijn mooie duels. De bal komt voor. Bijna bij Locadia. Dan vervolgens weggetrapt in paniek. Dan naar voren door Van Buren bij Willem II. Ook weer de overname van PSV. En dan komt de bal ter hoogte van de middenlijn terecht bij Bouma. Die er maar wat tempo aan meegeeft. Zoekt Matafs, die komt voor het eerst in balbezit. Het gaat slecht met hem en Slovenië in die wk kwalificatiereeks, Maar vanavond draait het om in ieder geval twee doelpunten te maken tegen Willem II. Of op zijn minst drie. Want PSV hoort deze wedstrijd natuurlijk eigenlijk gewoon te winnen. Alweer 1 minuut en 15 seconden op het bord. En Willem II nog altijd op 2-0 op bezoek in Eindhoven. Roda Twente, Roda van der Geer. Het is nog altijd 0-0. Klein wonder. Wout Brahma heet dat wonder. Want uh, hij haalde net de bal van de lijn. Corner van Flederes vanaf de rechterkant weggekopt door Twente. Opgevangen rand 16 door de middenvelder van Roda. Het schot werd laat gezien door Michailov. Ging ook aan de Bulgaar voorbij. Maar Brahma stond uiteindelijk op de lijn. Om ervoor te zorgen dat het 0-0 is nog altijd. Corner volgde overigens op een fantastische uitbraak van Roda. Donald met een bal met effect waar Rini van bracht in zijn beste biljartjaarde. Jaloers op zou zijn. Hupperts met een lage voorzet vanaf de rechterkant achterlijn. En bij de eerste paal ja altijd maar. Maar weer die Malky die uh, sneller was dan uh, Douglas. Maar uiteindelijk het lange been van de Braziliaan en een handje van Michailov zorgde ervoor dat die bal bij de eerste paal niet binnengetikt kon worden. En net Twente met een steekbal op Chapli. Zo zou het eigenlijk moeten bij Twente. Hij oog in oog met Kuto. Kuto redden. Maar de vlag was ook omhoog gegaan voor buitenspel. Chapli nu weer met het balbezit voor Twente. Halverwege de helft van Roda. Onzorgvuldig tegen Montaigne op. Maar Bosse heeft een overtreding gezien. Die is dan een uh, stapje verder gemaakt op uh, Robert Schilder. Donald is wat dat betreft uh, de dader. En Bosse zoekt nu de bal. Wordt neergelegd door FC Twente aan de linkerkant. En net zo'n Braafheid gaat uh, nu die uh, vrije trap nemen. Nee, dat laat hij over aan uh, Wout Brama. Nou, het is even uh, zoeken wie die vrije trap gaat nemen en hoe die vooral uitgevoerd gaat worden door Twente. Het is nog altijd 0-0 na 52 minuten in Kerkraan. Jeroen Elson van AZ. 8e minuut, eerste kans AZ, vrije trap met Goedmanson achter de bal, maar hij uh, plaatst die uh, vrije trap over de kruising Achter Babos had meer ingezeten. Want het was een mooie plek. Naar een overtreding van Comboy. Op goedmason. Komboy overs Die nu al binnen een minuut twee keer een overtreding nodig heeft gehad om zijn directe tegenstander af te stoppen. En ontsnapt is aan een gele kaart. Want uh, scheidsrechter Riegler is in die openingsfase koelend Richting de linksback van NEC. Die zeker bij zijn eerste overtreding, toen hij de bal miste en met gestrekt been inkwam, een gele kaart had verdiend. Zo is het in mogelijkheden in ieder geval gelijk. 1-1 is de stand op het scorebord nog 0-0. Als uh, het dus gelijk opgaat met AZ dat nu weer de aanval zoekt als Boyman ze niet bij kan. Maar de afvallende bal op het hoofd terecht komt van Berghuis. Maar die kan er niks mee behalve de bal over de zijlijn koppen. En dus kan Breuer daarvoor de duckout van Gert-Jan Verbeek van AZ kan Breuer gaan gooien. Overigens Verbeek en Pastoor die kennen elkaar goed. Pastoor was in de periode dat Verbeek hoofdtrainer was bij Herenveen Zijn assistent zijn vrienden en ze hebben gisteravond, dat doen ze traditioneel, ook nog samen gegeten. Geen geheimen hebben ze voor elkaar, maar nu staan ze dus wel tegenover elkaar en staat er prestige op het spel. Vrij trap voor NEC op de middenlijn. Koolwijk doet rustig aan en zo is het in de negende minuut 0-0 nog altijd in Alkmaar. En ook in Breda zijn ze begonnen. Nakvitesse Vitesse, Richard van de maanden. 48 e minuut. 0-1 de voorsprong dus voor de Arnhemse club. Door de goal van Rijs. Aanval nu van Vitesse aan de rechterkant. Met Kala speelt de bal naar Rijs. Kan hij hem binnenhouden Dat lukt net niet. Bal gaat over de achterlijn. En het is dan een achterbal gewoon. zeker voor Jelle ten Rauwelaar. Het spel heeft enkele minuten stilgelegen in het begin van deze tweede helft. Blessure voor Kees Luijks. Na een schot van Van Ginkel. Waarbij Luijks nogal ongelukkig ten val kwam. Maar de vrije verdediger kan verder en dus is NAC nu weer compleet met Ten Rouwelaar Die kijkt waar de afspeelmogelijkheden zijn. Dan toch maar weer een lange bal. Het voorspelbare aanvalspel van NAC dat we ook in de eerste 45 minuten hebben gezien. Heel weinig verrassing. Veel spelers die zich toch een beetje verschuilen. Ja, er zit gewoon angst in deze ploeg. Weinig vertrouwen, maar het is ook wel logisch als je op de 17e plaats staat en slechts vijf punten hebt behaald. Nu dan misschien een aanval van NAC aan de rechterkant. Kant, maar ook dat levert dan weinig op. De bal gaat weer terug breed naar Buis. Buis dan naar Hadouier. Hadouier kijkt er wordt weinig bewogen bij Nak. De bal nu naar de rechterkant. Maar Vitesse verdedigt goed. Het staat 0-1 in het voordeel van de Arnhemmers. Door de goal van Jonathan Reis. niet meer in Eindhoven. Vijf minuten gespeeld alweer in de tweede helft. Willem op 2 op 2-0 tegen PSV. Dat wel de drang naar voren heeft. Maar dat heeft nog geen kansen opgeleverd. Kijk je bijvoorbeeld naar de aanvoerder van PSV Strootman. De captain ook van het Nederland zelf. Kijken of hij de ploeg toch in die tweede helft bij de hand kan nemen. Bouma neemt een ingooi. 20 meter bij de hoekvlag vandaan op de helft van Willem II. Bal gaat naar richting Locadia. Wordt weggehaald achterin door Peters en naar voren door Vossenbelt. En als u er vanavond twee in de lampen ziet hangen in Tilburg... dan zijn het ongetwijfeld Podervijn en Vossenbelt. Want zij de doelpuntenmakers... Tot nu toe in dit duel voor Willem II. Mertens vrij aan de linkerkant. De schotkans nu voor Strootman. Daar is hij. En een uitstekende sliding van Hans Mulder. Voorkomt dat die bal erin gaat. Hij gaat over het doel heen van PSV. Een paar meter over de lat wel. En wel een hoekschop voor PSV. Met Mertens maar weer eens achter de bal. Zoals steeds in dit duel. Even dreigt... Uh... Lens die bal te gaan nemen, maar laat het uiteindelijk toch over aan de kleine Belg van PSV aan Dries Mertens. Zoeken naar Matafs, de vervanger dus van Narsing. Daar is PSV met Marcelo, maar die bal wordt ook weer aangeraakt en gaat dus niet af op de kruising. Maar er ook weer overheen, over het doel heen van David Meul. Die zich niet gek laat maken, die doelman van Willem II. laat zich niet opjagen, ondanks dat de, dat de spelers van PSV daar regelmatig om vragen als hij de bal in zijn handschoenen of in zijn voeten heeft. Nogmaals Mertens, dus achter de bal. Wat lager nu, makkelijk gepakt bij de eerste paal door Hans Mulder. Dan de overname van Willem 2 met Polderveen en naar voren toe snijders erachteraan. Maar Psv lost dit op met een terugspeelbal richting Boy Waterman. Op de klok 52 minuten. Dit is de fase die Willem 2 zal door moeten, want Psv zet druk zonder grote kansen te krijgen. Hoe moet je het eigenlijk zeggen, Ronald? Roda redt het nog steeds of Twente scoort nog niet? Ja, ja, beide. Roda redt het nog steeds. Want Roda, 0-0, is het na 56 minuten, heeft zich met name in het tweede gedeelte van de eerste helft ernstig teruggeplooid. En eigenlijk ingegraven en gezegd tegen Twente, nou ja, kom maar, probeer het maar. En daar heeft men stand mee gehouden met, met die opstelling. En Twente heeft ontzettend veel balbezit gehad, maar nauwelijks iets gecreëerd. En daarom staat het nog 0-0. Nu wat onzorgvuldigheid achterin bij Roda. Overigens net een bal van Tamata, geblokt door Kastanjos. Ja, wijze les is, dat moet je nooit doen met je buik of van Onder Castanjos kreeg die bal er vol in. Voelt zich dus op dit moment even niet lekker. Is wel weer opgelapt. Maar hij schoudt nu achter een bal aan. Stopt daarmee. Want die bal komt uiteindelijk bij Tamata terecht. Namens Roda aan de linkerkant. Fladeerders in de as van het veld. Handig gedraaid door Malky. Twee, drie keer weg bij Douglas. Maar uiteindelijk levert hij de bal toch in bij de Braziliaan. En kan Twente nu eens een keer proberen. Om een aanval in wat ruimte te verzorgen. Omdat er wat spelers van Roda voor de bal waren. Dat is een moment dat zelden voorkomt. Nu was het zover. Maar uiteindelijk is alles weer hersteld zoals het was. Want Twente is ook niet al te zorgvuldig deze avond. Lange bal van uh, Biemans valt achter de laatste lijn. Dat is de bedoeling voor Hupperts aan de rechterkant. Maar dat voorkomt uh, Bengtsson. Braafheid moet een duel aan samen met uh, Nemeth. Neemet voelt aan het gezicht zegt uh, tegen Bossen. Ja, Braafheid slaat recht met zijn adem. Maar dat heeft Bossen niet gezien. Assistent ook niet. Dus staat uh, Nemeth maar weer op. Krijgt geen vrije trap. Want die uh, vrije trap is gewoon voor uh, FC Twente. Want uh, Neemet ging voordat Braafheid dan zogenaamd met zijn armen zou hebben gezwaaid wel erg hard in op de verdelen. Van de Turkers Vrij is inmiddels genomen. Twente heeft balbezit. Dat is niet zo raar. Maar het uh, creëert weinig. En scoort dus ook niet. 0-0 na bijna een uur in Kerkraden. En bij die andere wedstrijden van kwart voor acht, PSV willem om 2 is het 0-2. En NAC Vitesse 0-1. Dat is dus na een minuut of tien na rust. En een minuut of 12 in de eerste helft. AZ NEC 0-0 nog. En eerder op de avond. Heracles Ajax eindigde in 3-3. Tot zo naar het NOS Journaal met hemelvriend. Vriend.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 Kijk dan op wildeganse.nl. Dit is Radio 1.